7 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama ziet nadrukkelijk een rol weggelegd... voor Egypte om in het Gaza-strookconflict te bemiddelen. Hij belde met president Morsi en prees zijn pogingen de situatie te stabiliseren. Egypte heeft zich opgeworpen om tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Obama zal nauw contact houden met Morsi. Hij belde ook met de Turkse premier Erdogan... die eerder zei dat Hamas garanties van de VS wil in ruil voor een bestand... Obama zou bereid zijn daarover te praten. Obama riep premier Netanyahu van Israël in een gesprek op... tot een snel einde aan het conflict... maar benadrukte het recht van Israël zich te verdedigen. Het ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse... waar hartpatiënten mogelijk zijn overleden... doordat een verkeerde diagnose is gesteld... gaat in gesprek met de nabestaanden van alle slachtoffers. Het ziekenhuis stelt een commissie in... onder leiding van een onafhankelijke cardioloog... om alle gevallen te onderzoeken... Nabestaanden krijgen van de commissie uitleg en ook worden eventueel gemaakte fouten met hen besproken. In 2010 zijn in het ziekenhuis ruim 50 hartpatiënten overleden, onder wie 15 mogelijk na een verkeerde diagnose. Een sportschool in Hoofddorp is vanmiddag korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. De politie nam het dreigement zo serieus dat ook 20 naastgelegen woningen zijn ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft niets kunnen vinden in het sportcentrum. Het sportcentrum hield vandaag een open dag vanwege het eenjarig bestaan.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 10.209 alweer. Een volle voetbalavond, bovendien een beetje basketbal, een beetje tennis... en een beetje buitenlands voetbal en natuurlijk ook nog een beetje schaatsen. Nou ja, dat is allemaal tot 11 uur vanavond. En we beginnen met ADO-PSV, want die zijn al een kwartier bezig. Al doelpunten gezien, Frank Wielheid. Ja, één doelpunt gezien. PSV staat met 1-0 voor dankzij een goal van Marsing. Dat was na 14 minuten. We zijn inmiddels 20 minuten onderweg. PSV had in de eerste minuut al een hele grote kans via Wijnaldum, maar die vond Coutinho op zijn weg in de tweede minuut een hele grote kans. Toen Mertens, die Coutinho op zijn weg vond, en twee schoten van Poupon gezien. Een levendige openingsfase. En wat opvalt is PSV voetbalt fris, fruitig... Zoals een koploper uh, betaamt bij ADO op bezoek. Ze zijn duidelijk beter in de eerste fase en staan dus terecht met 1-0 voor. Drie wedstrijden om kwart voor 8. Heerenveen RKC, Pexwolle tegen NAC en Ajax tegen VVV. En de late wedstrijd om kwart voor negen komt uit het Hoge Noorden. Groningen tegen AZ. En basketbal gaat vanavond tussen Leiden en Den Bosch. En ik zeg al, zo nog een beetje schaatsen ook. Langs de leiders er op zaterdagavond tot 11 uur met sport en... muziek. En 2-0 voor PSV Strootman en de frustratie zou je bijna zeggen straalt er vanaf, maar je kunt het ook aflezen als zelfverzekerdheid. Hij mag tot op de doellijn ongeveer doorlopen in de combinatie met Wijnaldum en dan is het 2-0 voor PSV. Opvallend hoe gemakkelijk PSV er met regelmaat doorheen komt centraal achterin. ...bij uh, ADO Den Haag. Nu vanaf de linkerkant uh, komend het, het simpele tikje... ...in eerste instantie van Strootman in de richting van Wijnaldum... ...die hem dan weer meegeeft in de 1-2. Dan is de controle bij Strootman moeizaam... Maar het tikje met zijn linker, de punt, is uitstekend. En de verdediging van ADO die staat er eigenlijk bij. En die reageren gewoon op alle fronten op ieder tikje van PSV steeds te laat. Het is niet de eerste keer vanavond. En dat maakt ook dat PSV zo gemakkelijk speelt als dat het nu in de eerste, nou wat is het, 23 minuten ruim al heeft gedaan. Ado doet het niet onaardig daartegenover, maar PSV heeft veel meer de bal. Is dus ook veel dreigender. Nu is het even Ado Den Haag naar die 2-0 achterstand dus. Die vroege goal al na 14 minuten van Narsing. Het was ook een goed uitgevoetbalde goal. Ado dat veel te ver achterover leunde. En nu een overtreding gemaakt door Malone. Rechts achterin, die krijgt daarvoor de gele kaart. Het is de tweede gele kaart van de wedstrijd. Cherie is de man die de andere gele kaart tot nu toe krijgt. En ik vrees dat we daar even een blessurebehandeling nodig hebben voor Mertens. Het voordeel daarvan is dat hij aan de zijlijn ligt als hij behandeld moet worden. Dus hij is zo het veld uit. Dan kunnen we daarna weer doorvoetballen. Maar eerst moet er even gekeken worden of het nodig is. Het is niet nodig al. Strompelt de Belg nog wel een klein beetje. Malone is uh, de vervanger van Omeru. Die... Uh, geschorst is, net als Holla trouwens, die is ook geschorst waar hem speelt. Visser en Coutinho, een tijd lang geblesseerd geweest, is net op tijd weer fit, want nu is Swinkels zijn vervanger geblesseerd. Dus kan Coutinho dol verdedigen en die krijgt vanavond nog wel het nodige te doen. Als zijn defensie hem zo matig blijft ondersteunen, als dat tot nu het geval is. En de vrije trap voor PSV intussen genomen. Oeh, daar glijdt Strootman weg, leidt hij bijna balverlies, wordt goed ondersteund door Van Bommel, die ook uitstekend geopend is uh, in uh, dit duel. Maar dat geldt eigenlijk gewoon voor heel PSV... waar het de overtuiging vanaf spat. En dat is ook wel eens goed om te zien bij een koploper. Dat zijn we natuurlijk anders gewend bij Twente... waar het vertrouwen bijna leek weg te zakken iedere week... naarmate ze langer aan kop stonden. Narsing nu, komend vanaf de linkerkant. Even het centrum opzoeken, de bal breed naar Van Bommel. Die probeert dan een steekbal, die mislukt eigenlijk... omdat hij tegen een tegenstander opschiet. Beugelsdijk werkt weg. En PSV kan dan weer vanaf de linkerkant opnieuw beginnen... met uh, Bouwen Via Willems. Bal even helemaal achteruit. Gaat hij naar uh, Marcelo. Marcelo nog verder achteruit naar Waterman. Die twee uh, ballen tot nu toe heeft moeten tegenhouden. Twee keer dat Poepon vanaf de rechterkant naar binnen kwam gestoven. En die heeft een venijnig schot in de benen. Dat liet hij twee keer zien. Maar twee keer Waterman zonder problemen. En nu uh, PSV over de rechterkant uh, nu gekomen. Met Lens die daar naartoe is uitgeweken. Paas voor de goal. Oh, daar laat Coutinho bijna los. Maar bijna telt niet. In dit geval Hutchinson, die heel veel mee naar voren loopt. Moet nu weer als een haast terug naar zijn rechtsbackpositie. Maar die steekt regelmatig het hele middenveld over. Om daar als een soort van extra aanvallende middenvelder te fungeren bij PSV. En daar wordt bij Ado nog niet goed genoeg op gereageerd. In die openingsfase. Met uh, nu even de rust achterin. Daar waar PSV Beugelsdijk met name even met de rust laat aan de bal. Hij kan zijn hele eigen helft oversteken. Maar als hij dan in de buurt van de middellijn komt... dan komt er toch echt enig weerwerk. En dan moet hij onmiddellijk de bal breed leggen naar Wormgoor. Wormgoor, ook hij, heeft geen ruimte in de diepte om medespelers te vinden. Dus moet hij breed naar Malone. Weer terug naar Beugelsdijk. Daar is alle ruimte weer. Maar dat is halverwege zijn eigen helft. Dus gaat hij weer heel voorzichtig richting de middellijn. En daar probeert hij dan Jansen aan te spelen. Dat lukt ook allemaal wel. Maar Jansen onmiddellijk weer terug naar Coutinho. En daar mag het allemaal van PSV dat heel langzaam opnemen opschuift de helft van Ado op om daar de boel te gaan opsluiten. Als Meijers in balbezit komt inderdaad, is het Lens die doorloopt. En dan gelijk de rest van PSV dat aansluit. Meijers moet dan de bal over de zijlijn schieten. En dan heeft PSV hem weer op, uh, nou ja, eigenlijk op 15 meter van de achterlijn. Maar Hutchison neemt genoegen met halverwege de helft van Ado Den Haag... als ze de bal maar weer hebben en rustig kunnen bouwen. En dat doet PSV tot nu toe prima. De Rijk, bal breed naar uh, Marcelo. al bal weer terug naar uh, De Rijk. En De Rijk die dan de middellijn oversteekt. Daar is het dan wel weer druk. En moet PSV even rustig de bal rondspelen... om weer tot een aanval te komen. En geloof me, die gaat er ergens weer komen. Want ergens laat ADO alweer een steekje vallen. Dus we zijn 27 minuten onderweg. Twee steekjes hebben we al gezien van ADO. Dat is 2-0 voor PSV tot nu toe. En die tweede goal ontbrak het mooie nummer van Tom Jones. Sex bomb. We gaan het hebben over schaatsen. De wereldbekerwedstrijden in Tjalf in Heerveen. En dat doen we met Sebastian Timmermans. Bas, um, er gebeurde aan het eind van de dag... gebeurde er iets wat veel mensen gezien hebben, uh, maar jij kan het nog wel even beschrijven. Ja, het was even schrikken aan het einde van de ploegenachtervolging. Die uh, Nederland uh, wist te winnen. Jan Blokhuis Koen Verwij en Sven Kramer. Sven Kramer probeerde in de laatste 50 meter naast Koen Verweij te komen... om zo snel mogelijke tijd op het scorebord te krijgen. En werd vervolgens geraakt door de schaats van uh, Koen Verweij. Dat ging niet helemaal goed. En Tiof schrok toen uh, Sven Kramer uh, een rondje later onmiddellijk van het ijs verdween. Onmiddellijk over de boarding heen sprong en uh, de catacombe in, uh, in verdween. En nogmaals, Tiof was even stil van de schrik. Ja, en Erik van Dijk vroeg een kramer uh, na afloop hoe het met hem ging. Ja, dat gaat nog niet helemaal, maar het trekt erbij. Wat, wat hebben ze gedaan, hè? Ja, niks. Ik heb uh, gewoon even mijn kleren gedaan en er uh, zit nu ijspakking op. En, uh, ik denk dat het morgen wat stijf is, maar uh, niks ernstigs. Dus... Dat was meteen duidelijk. Dat is het belangrijkste. Het dus, ja. is wel even schrik als je zo uh, van het ijs af moet, hè? Ja, Hij ja, dacht eerst dat het, uh, het. bloed nog wel een beetje, maar. Ik denk omdat ik natuurlijk die schaatspak aan heb, ik, denk, ik moet zo snel mogelijk even kijken. Maar had ik, eh, het was de weg. Ja. Hoe kwam het? Ja, we, Ik uh, zit in tweede positie. En uh, dan moet ik zeg maar uh, ja, binnen door finishen. En ik had niet heel veel ruimte. En toen uh, kreeg ik een klap van Koen's schaats tegen mijn scheenbeen aan. En uh, ja, dat was uh, niet helemaal lekker. Ja, maar je wist meteen van, dat is niet goed? Nou ja, nou, Het deed vooral heel veel pijn en dan nou, goed... Uh, Nee, normaal uh, kan ik het wel hebben, maar uh, dit was wel een goede. Kon de dokter meteen een diagnose stellen? Ja, wel, nee, zo erg is het ook helemaal niet, maar uh, op dat moment is het gewoon even schrik en uh, doet het toch best wel pijn. Dus, uh, ja, wat betekent dat voor de komende week? Ja, niks. Niks speciaal. Dus, uh, ja? Litteken erbij? Ja, nou ja, goed. Uh, hier of daar maakt het ook niet uit. Uh. <lacht> Littekentje meer <lacht> of minder. Ja, um, ja schrikker was het wel in ieder geval. Wat zei je? Schrikken was het wel in ja. ieder geval. Ja, Kramen, ja. Blokhuis en Verwijzen wonnen dus wel. Uh, ja. Zijn ze ook de sterkste drie voor Nederland? Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat dit de basis gaat worden... waarmee Arie Koops, die verantwoordelijk is voor de ploegenachtervolging... Uh, verder gaat werken in de richting van de Olympische Spelen. Dan blijft altijd het probleem dat schaatsers zich eerst individueel moeten kwalificeren... voordat ze aan zijn ploegenachtervolging kunnen meedoen. Uh, maar goed, er zijn aanwijsplaatsen voor gereserveerd. Dat heeft men uh, speciaal daarvoor gedaan. Uh, dit gaat wel de basisploeg worden, want ze waren perfect om elkaar ingespeeld. Er is ook veel opgetraind afgelopen zomer. Drie keer getraind en een keer een oefenwedstrijd. Het is dus al meer dan in de laatste seizoenen zo'n beetje bij elkaar was getraind op dit onderdeel. Dus uh, dit gaat hem worden. Blokhuizen, Koen Verweij en Sven Kramer. Ja, we hebben het nu de slot van de dag gehad, maar er gebeurde natuurlijk uh, veel meer. Brons voor uh, Jan Smekers op de 500 meter. Na de tweede plaats van vorige week op de Nederlandse afstandskampioenschappen. Kon hij zich nog nu meten met de wereldtop? Ja, een podium, uh, een tienhalf vol... Eerste World Cup, dat is gewoon, uh, is gewoon lekker beginnen. Het is leuk als je de beste van Nederland bent, maar uiteindelijk gaat het om de wereld. Ja, en dat was Smekers. Uh, de Fin, Pekka Koskela goud. En uh, zilver voor de Paul Artus, was. Uh, en dat staat hierbij verrassend. Ook voor jou, die was? Was? Hij kwam er al wel aan, inderdaad. Maar het was, om dat woordgrapje maar gelijk te gebruiken. Uh, toch wel verrassend dat hij nu uh, op het podium stond op uh, de tweede plaats. Bijna de overwinning. Uh, kijk, dat Koskala wereldtop is, dat weten we wel. De Koreanen vielen me nog over de, in de breedte genomen een beetje tegen. Maar die komen er nog wel aan. Datzelfde geldt voor de Japanners. Uh, maar die was, dat is uh, wel een aparte jongen. Uh, die is in Insel gaan wonen en daar gaan werken. Of gaan trainen uh, uh, bij dat uh, schaatsopleidingscentrum... Uh, dat de Nederlander Marnix Wiebedink twee jaar geleden is begonnen. Hij trok Jeremy Woderspoon na het stoppen van de Canadees aan als, uh, als trainer. Nou ja, dat was natuurlijk wereldtop, absoluut wereldtop als schaatser... maar dan is het toch maar afwachten hoe dat gaat wanneer die uh, trainer is. Uh, Woderspoon houdt zich heel erg bezig met die Arthur Was. Ik hoorde zelfs een verhaal dat hij hem uh, uh, de bril waarmee hij zijn wereldrecord ooit reed... Waterspoon dus, uh, die, die die sportbril aan Arthur Was heeft gegeven. Zo. Daar rijdt nu Arthur Was mee rond als een soort morele ondersteuning. Maar je kunt wel zeggen dat dit eigenlijk wel de eerste man is waarmee die schaatsacademie echt super doorbreekt. Vorig jaar meldde hij zich al een paar keer... en dit is uh, toch wel echt een doorbraak van die pol. Die gaan we nog vaker zien. Ja. En denk je dat Smekers mee kan doen op de 500 meter dit seizoen? Ja, ja zeker wel weer. Vorige week vond ik het een beetje zo-zo. Maar uh, ja, hij heeft niet voor niets in het verleden... ook op de weken afstanden wel bewezen... dat hij er stond op de 500 meter. En uh, uh, dat, dat gaat hij dit seizoen uh, zeker wel weer uh, doen. Hij moet iets regelmatiger worden zeg maar, in zijn uitslagen. Dat gaat nog een beetje te veel... Uh, van links naar rechts, om het zo maar even te, te, te omschrijven. Hele goede wedstrijden wisselt hij nog iets te vaak af met slechte wedstrijden. Het is nog iets te wisselvallig. Ja, vorige week verloor hij dus van Michel Mulder. Althans, die werd uh, kampioen. Uh, ja. Betekent het nou dat we uh, nog een tweede man op de, ja. deze afstand hebben? Of komt het alleen maar omdat jij zegt zoals die zo-zo was vorige week? Nee, nee Michel Mulder die, die werd vorig seizoen natuurlijk tweede. Net geen wereldkampioen op een honderdste op de weken afstanden. Uh, dus die, die doet ook goed mee. Ja, zijn bocht die, die liep niet goed. Uh, uh, en uh, daar, daar liet hij een hoop liggen. Uh, maar we gaan eerst naar Frank Wielaert. Ja, ja. Want 33 minuten gevoetbald en 3-0 voor PSV. Wat speelt dat ongelooflijk overtuigend. Dik half uur onderweg. En Mertens, die neemt de bal aan, randje strafschopgebied. Die dreigt even met het schot en denkt, weet je wat, ik doe nog een kappenwegentje om de tegenstander heen. En leg hem dan stiekem terug in tegendraadse richting. Daar rekent Coutinho vast niet op. En inderdaad, hij kan er in ieder geval niet bij, de doelman van Ado Den Haag. En dat betekent 3-0 voor PSV na ruim een half uur voetballen. Ado krijgt hier een enorme tik om de oren in eigen huis. Ja, gaan we naar Sebastian Tibberman weer terug uh, in het uh, Je had het over Michel Mulder, hè? Ja, nou ja, die, die doet zo, dus ook gewoon weer op top op de 500 meter. En Heine Otterspeer uh, doet er ook heel goed mee. is nu nog zeg maar, internationale subtop, maar kan ook wel echt bij, tot de wereldtop gaan behoren. Al denk ik dat Otterspeer meer uit de voeten kan, nog iets beter uit de voeten kan op bijvoorbeeld een duizend meter. Nou ja, dan de 1000 meter, dat zei je al. Uh, Kjeld Nuis werd daar derde achter de Canadees Danny Morrison en weer die Koskela, die Finn. Uh, echt blij is Nuis trouwens niet met die prestatie. Nee, niet echt. Nee. Mijn race uh, werd ik ook niet echt uh, altijd enthousiast van. Ik heb een uh, goede week gedraaid na het NK en gewoon ik heb geprobeerd het gevoel mee te nemen. Alleen uh, zaten er best wel veel missetjes in. Ik dacht, kom gewoon lekker los. Ik ga racen tegen Danny. Alleen uh, ja, hier en daar wat, wat foutjes. En uh, de derde bocht, daar kwam ik helemaal uit mijn hoeken. Kleine foutjes. Kleine foutjes, zegt hij. Uh, valt er veel te verbeteren? Nou ja, die, die kleine details inderdaad. Uh, die dan de, het verschil maken tussen winst en verlies. Zo erg uh, was het namelijk... Ja, het, hij had natuurlijk wel die kleine foutjes. Maar hij zit maar een tiende achter de winnaar Danny Morrison. Dus als dat allemaal een keertje net goed valt... dan, uh, dan wint hij gewoon. En uh, uh, daar gaat het om op zo'n duizend meter. Je moet zo weinig mogelijk foutjes maken. De perfecte race ja, die bestaat eigenlijk niet. Want schaatsers maken over het algemeen altijd wel kleine technische foutjes. Maar Nuis die doet gewoon hartstikke mee. Dat wisten we vorig seizoen al. Want toen werd hij ook tweede op het WK-seizoen daarvoor trouwens ook. Dus uh, uh, nou, hij maakt, wat dat betreft, op deze eerste kilometer die status waar. Ja, uh, ik noemde net al, Koskla, ook hier een plak. Uh, die zit overal bij. Ja, die zit overal bij. En dat is wel wat aparte uh, gozer. Want uh, niet alleen wisselt hij hele goede races af met slechters. maar hij uh, heeft ook wel eens periode van... Ja, dan laat hij zich gewoon twee, drie, vier weken op rij niet zien. Dan gaat hij trainen en dan laat hij die wereldbekerwedstrijden lopen. En uh, nou ja, dit weekend was het dus weer... of in ieder geval uh, tot nu toe een, uh, een topweekend voor hem. Ja, dan gaan we naar de vrouwen. Marit Leenstra, 1500 meter uh, net naast de, de overwinning... in een rechtstreekse duel werd ze verslagen door Christine Nesbit. Oh, het was wel spannend. En jammer dat ik het net niet kan afmaken. Maar het was wel heel goed... En, uh, de opdracht was om hard weg te gaan en dat lukte vandaag dus daar ben ik heel blij mee, maar ik kon gewoon laatst 100 meter niks meer. Zij dus kon ook net de voet uit naar voren schoppen en ik had gewoon niet meer kracht om dat nog te doen en uh, ja dit was echt alles wat erin zat. Dit was alles wat erin zat. Had ze echt een kans tegen Nesbitt? Ja, het was een prachtig duel. Uh, zowel na 300 meter als na 700 meter hadden ze de, dezelfde doorkomsttijd... tot in honderdste van een seconde. Dit was nou echt een duel op het ijs tussen twee toprijders op, uh, op zo'n 1500 meter. Ja, en dan verlies je het net. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar uh, nee, het was, was echt... Uh, eigenlijk denk ik dat dat zo'n beetje de mooiste rit was wel van vandaag... om uh, naar te kijken. Dat duel Nesbitt-Marit Lengstra. En de meest verrassende tijd, Lotte van Beek, die deed. Ja, in een persoonlijk record. 1, 57 42 En zoveel persoonlijke records worden er dit weekend hier in Nerenveenen niet verreden. Oud-wereldkampioenen bij de junioren. Uh, overgestapt uh, vervolgens naar de senioren bij de ploeg van Marianne Timmer. Daar kwam ze niet uit de verf. Nu rijdt ze bij het nog sponseloze team van Jan van Veen. Heel goed al op het NK vorige week met twee tweede plaatsen. Voor het eerst nu op het podium van een wereldbekerwedstrijd in een persoonlijk record. Dus uh, ja, we moeten niet te vroeg oordelen. Maar ik denk wel dat we daar nog wat meer gaan van gaan uh, zien de komende tijd. Van die Lotte van Beek is echt een talent. Ja, er was ook nog een 500 meter voor de vrouwen. Uh, moeten we het daar nog over hebben als we het over Nederlandse dames hebben? Nou, het is niet de afstand waarop de Nederlandse vrouwen het dit weekend heel goed hebben gedaan, nee. Uh, uh, Margot Boer wordt vandaag zesde op een dikke halve seconde van de Olympisch en regerend wereldkampioen Sangwali, die net als gisteren uh, wint. Boer zat er zowel qua uh, klassering als qua tijd wel dichter op, op uh, de top drie. Maar die moet, zoals gaat ze zeggen, uh, nog wel een stapje maken, al is ze ook niet helemaal fit geweest. Uh, de, de... Ja, teleurstelling was vooral uh, voor Thijsje Oenema... de Nederlands kampioen, die, die gisteren niet aan te pas komt, kwam... en vandaag ook niet aan te pas komt. Zij wordt slechts uh, twaalfde. Dus daar is nog wel werk aan de winkel op die afstand uh, bij de vrouwen. Overigens nog één nieuwtje vanuit uh, Heerenveen. Shorny uh, Davis liet vandaag al de duizend meter lopen... omdat hij geblesseerd is en heeft ook laten weten... dat hij uh, morgen op de 1500 meter ook niet in actie komt. Sebastian Timmerman, morgen kunnen we hem weer horen... wij Langs de Lijn over de volgende dag... van de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. We gaan naar ADO-PSV. Dat uh, is al lang beslist, hè, Frank Vinduik? Nou ja, daar lijkt het heel sterk nou op. Ja, met 3-0 en dat... Ja, ik weet het, maar je mag voor, zeker voor Dick in de tweede helft toch niet zeggen dat het al gedaan is. Je weet nooit wat er allemaal nog uh, kan gaan gebeuren. Maar de manier waarop PSV voetbal, daar mag je wel conclusies aan verbinden. En dat is uh, bijzonder overtuigend te noemen. En dat in vergelijking met vorige week, toen wilde uh, Dick Advocaat het woord slordig helemaal niet horen over zijn ploeg in de eerste helft tegen Heerenveen. Die wedstrijd werd uiteindelijk ook met 5-1 gewonnen. Dus dan wil je ook geen gepiep over die elftal uh, hebben. Maar je ziet dat PSV het ook duidelijk anders kan vandaag tegen Ado Den Haag. Alles gaat met overtuiging. Alle pases komen ook aan. Alle pases zijn ook strak ingespeeld. Goed aangenomen. Het ziet er gewoon prima uit wat PSV laat zien tegen Aro. Dat van het kastje naar de muur gevoetbald wordt. En twee schoten heeft mogen lossen. Op Waterman. En dan mag het eigenlijk donders gelukkig mee zijn dat het nog zo ver is gekomen een aantal keer. Want normaal gesproken Sherry is toch een plaaggeestje. Dat was hij ook even in de eerste tien minuten voor PSV. Maar uh, daarna hebben we hem niet meer gezien. Misschien nu uit een uh, vrije trap. Toornstra die achter de bal staat. Bal bij de penalty stip. Wordt daar weggekopt door uh, Strootman. Ingebracht opnieuw door Visser. Dan Sherry uh, die daar uh, opraapt. En het schot uit de tweede lijn. Maar dat is ongevaarlijk van uh, Wormgoor. Nee, Visser is het uiteindelijk die daar uh, schiet. Dan was het Wormgoor die hem daar teruglegde. De heren hebben hetzelfde kapsel. Dat is dan een beetje het probleem van zo'n afstandje. Maar uh, Visser was degene die hoog overschoot. En zo is Ado dan toch weer eventjes in de buurt geweest van uh, de goal van PSV. Maar dat is maar eventjes. Het zijn speldeprikjes uh, ten opzichte van PSV. Dat het zo overtuigend doet. En nu Waterman die heel lang wacht met het nemen van de doeltrap. Dat iedereen keurig op zijn plekje staat. En dan Lens zoekt. Beugelsdijk die duikt dan in de rug van de spits van PSV vandaag. Hij vervangt daar tafs ten opzichte van de wedstrijd tegen Heerenveen. En doet dat tot nu toe prima. Is regelmatig uit de spits ook. En dan komt daar weer een ander voor in de plaats. En daar heeft Ado de nodige moeite mee om dat allemaal op te vangen. Nu krijgen ze wel vanwege de duik van Beugelsdijk uiteindelijk de bal. Gaat hij over de zijlijn. Kunnen ze hem nog een keer gaan ingooien. Via Meijers die een gele kaart heeft gekregen. En daardoor volgende week de wedstrijd gaat missen. De linksback van uh, ADO en nu mag uh, PSV gaan gooien. Als de bal opnieuw over de zijlijn gaat, nu via Vicento. En gaat uh, Hutchinson de bal gooien. Dat doet hij achteruit naar Waterman. En je ziet aan PSV dat ze ook voetballen op een manier waarop ze uitstralen. Deze wedstrijd, dat is gedaan. Het is namelijk 3-0 na 40 minuten voor PSV bij ADO. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. there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 Bobby Williams met Candy. Even kijken in het buitenland. Arsenal won daar van Tottenham Hotspur 5-2. Liverpool Wigan Athletic 3-0. Newcastle Swansea 1-2. Queen's Park Rangers Southampton 1-3. Reading Everton 2-1. Manchester City eh, liep over Aston Villa heen 5-0. En West Brombridge Albion versloeg Chelsea met 2-1. Het, eh, nee, het is al rust bij Norwich City tegen Manchester United. Er is nog niet gescoord. 0-0 dus. Manchester City gaat een kop. 28 uit 12. Manchester United speelt dus nog. Heeft er nu 27 uit 11. Chelsea 24 uit 12. En daar is daarmee derde. Dan Duitsland Nuremberg tegen Bayern München 1-1. Borussia Dortmund versloeg kreuter Fuurt met 3-1. Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1-2... met een eigen doelpunt van Roel Brouwers. Hannover 96, Freiburg 1-2. HSV Mainz 1-0. En Eindracht Frankfurt tegen Augsburg 4-2. Bayern Leverkusen tegen Schalke 04 is bezig en het is daar 1-0. Bayern München gaat een kop met 31 uit 12, gevolgd door Schalke. 23 uit 11, Frankfurt heeft 23 uit 12 en is daarmee derde. En Borussia Dortmund vieren met 22 uit 12. ADO PSV 0-3, Frank Wieluert. Ja, laatste minuut, officiële speeltijd, eerste helft. En uh, ik zei het daarnet, PSV voetbalt alsof het al gedaan is... en daar uh, is het niet mee opgehouden daarna... Het is vol overtuiging. Ik heb dan het genoegen dat ik ook een beeldschermpje naast me heb staan. En dan zie je af en toe de gezichten kloos, als er wat misgaat. Bij Narsing bijvoorbeeld in de combinatie met Van Bommel. En de beide heren lachen dan even naar elkaar van ja, niet alles kan goed gaan op zo'n avond. En dus ging dit eventjes mis. De extra tijd is ingegaan. We krijgen één minuutje erbij in deze wedstrijd vanwege die blessurebehandeling van Mertens die er even was. Toen hij in het middenveld ineens onderuit ging, hij gleed weg en had ineens last van zijn hemstring. Maar daarna liep hij weer als een kieviet. Dus het viel achteraf allemaal wel mee met de aanvaller van het PSV dat nu van achteruit gaat opbouwen. En dat doet via Marcelo en ook via Waterman die daar weer wordt ingespeeld door Strootman. Strootman die dan zegt wacht maar even tot dat wat mensen naar je toe komen, dan kun je hem eroverheen gooien. En via Hutchinson kunnen ze dan ook vrolijk uh, doorvoetballen. Hutchinson neemt daar prima de bal aan de combinatie met Van Bommel. <coughs> Zo, verslik ik me bijna. Nou, helemaal, maar denk ik. ik. <laughs> ja, nou, bijna. Ik, ik ben er weer. Dus het valt, uh, het valt mee. Maar uh, <laughs> waarom zou ik me verslikken? Want die bal gaat gewoon de hoek in naar helemaal niemand. Dus daar hoef ik me in ieder geval niet in te verslikken. En ADO ook niet. Dat nu rustig uitverdedigt via Wormgoor. En dan uiteindelijk uh, Liesveld die zegt, nou ja, als jullie gewoon rustig de bal rondspelen, al blij zijn dat je de bal hebt, ADO, dan gaan we ook gewoon rusten. PSV bijzonder overtuigend, mag ik wel zeggen, in de eerste helft. En dat zie je ook terug in de stand bij ADO op een 3-0 voorsprong. Nadat Jan Smeekers vorige week nog zijn nationale titel had verloren aan Michel Mulde, was hij vandaag de Nederlandse concurrentie te snel af. Smeekers pakte het brons op de eerste 500 meter van het wereldbekerseizoen... En die werd gewonnen door, Finn, door de Finn Koskla. Smeekers reed in Tjalf een tijd van 35 seconden 700ste. En het was maar 4000ste van een seconde sneller dan de nummer 4, T. Steven Dadebuit praat met Smekens. Ja, hoe belangrijk is het voor je dat, dat je nu op het podium staat en niet op een paar duizendste en net naast zou vallen? Ja, het is toch een stuk mooier en uh, ja, voor je gevoel toch een stuk beter om op het podium te staan dan, uh, ja, dan net daarbuiten. En ja, sprinten gaat om kleine verschillen en dat bleek vandaag weer. En uh, ja, blij dat ik toch voor de derde plek uh, op het podium stond. Hoe kijk je terug op je race? Uh, het was een goede, goede race. Er zaten kleine schoonheidsfoutjes in. Ik was niet heel lekker weg. Wel een goede opening, uh, 9-6. Uh, klein mistje in de eerste bocht en uh, kruising laatste bocht goed. En op het laatste uh, ja, heb ik het gevoel dat ik nog iets beter door kan schaatsen. En daar laat ik nog wat tijd liggen. Maar overal was het gewoon een goede race. Zijn dat, zijn dat dingen die, uh, die je beter gaat doen in de loop van het seizoen normaal gesproken? Ja, zo'n 500 ga je toch steeds meer automatisch rijden. En dan wordt het een soort instinct rijden in 500 meter. En nu uh, gaat het al een stuk beter dan vorige week. Alleen ja, uiteindelijk moet je naar een race toe waar je helemaal niet meer hoeft na te denken. En uh, gewoon gaat. Uh, vorige week won je die 500 meter niet uh, op het NK. Hoe kijk, je, hoe kijk je daarop terug, achteraf? Ja, de Michel, was gewoon, uh, Michel Mulder was de, ja, de betere, die reed twee keer 34. En ja, uiteindelijk moet je blij zijn met je tweede plek, maar ik had toch graag gewonnen. En, uh, ja, het seizoen, uh, ja, veel mooie wedstrijden, net als vandaag. En dan, uh, ja, dan is het volgend jaar weer een NK en dan uh, ga ik er weer voor. En je was de afgelopen jaren uh, ja, toch wel een soort van alleenheerschappij gewend hè, op die 500 meter. Ja, klopt. Ik uh, heb het stokje een beetje van Wennema's en Bos en Van Velden overgenomen. En uh, ja, nu, uh, ja, nu heb je een grote concurrentie in Nederland, waardoor het niveau omhoog gaat nationaal. En uh, ja, dan zie je dat we met een paar Nederlanders gewoon met de top mee kunnen doen. Maar vind je dat mooi? Nou ja, ik word er zelf beter van en het gaat erom om de beste van de wereld te worden. En ja, dan is elke, hoop, elke hulp uh, welkom. Het helpt jou heel duidelijk dat, dat het niveau in Nederland op die 500 omhoog gaat? Ja, absoluut. Je moet uh, echt tot, uh, tot de limit gaan, anders ga je niet uh, harder rijden en... Dat houdt elkaar scherp. Die andere jongens zullen dat ongetwijfeld ook vinden. En zo zorgen we wel dat Nederland gewoon steeds meer een 500 meter land wordt, waar het eerst wel een ondergeschoven kindje was. Ja, want dat betekent het ook. Hè? Je krijgt ook automatisch meer aandacht van de schaatsupporters. Ja, maar het is ook een hele mooie afstand natuurlijk om, uh, om te zien. En zeker als wij als Nederlanders het goed doen, uh, ja, dat versterkt dat alleen maar. Wat, wat, uh, waar kun jij nou nog die tienes pakken de komende tijd? Ja, je had het al over die, die, die foutjes die je in deze race maakte. Maar hoe, zie jou, hoe ziet jouw seizoen erin? Jouw ideale seizoen erin gedacht uit? Mijn ideale seizoen is, uh, nu pakken we nog een trainingsblok. Dit duurt nu drie weken voordat we in uh, Nagano rijden, in Japan. Dus daar kan ik nog wat trainingsarbeid verrichten. En dan um, ja, hoop ik een heel goed enkele sprint te rijden. Om mee te kunnen doen voor de WK sprint in, in Salt Lake. Dus dat, uh, ja, dat is een doel. En natuurlijk het eind van het seizoen, weken afstanden in Sochi. Ja jaar voor de Spelen ja, ga je toch voor het podium. Want ook voor jou, is dit seizoen een soort, of wordt volgend seizoen een soort kopie van dit seizoen? Dus een soort generale repetitie? Ja, absoluut. Maar elke keer als ik aan de stad sta, wil ik gewoon winnen. En, uh, ja, Jack is van de opbouw en ja, daar hebben we goed naar gekeken. En... Ja, Dan heb je gewoon een paar piekmomenten, de weken afstanden vooral voor mij. En dat, uh, ja, dan ga ik rustig naartoe werken. En dat zei Jan Smeekens. Uh, en was bij die wereldbekerwedstrijd in Tjalf uh, voor Nederland... voor de achtervolgingsploeg, een uh, baanrecord. Het was een prima race, maar op de finish was het schrikken voor Sven Kramer. Want de schaats van Koen Verwij kwam in zijn been terecht. U hoorde het al, het uh, was een wond. Uh, het bloedde, maar uiteindelijk viel het mee. Want u hebt uh, Sven Kramer dat wellicht al horen vertellen. Kramer stormde dus de baan vanaf naar de kleedkamers en Verwij en Blokhuis bleven achter op het podium. Steven Dadeboud ving ze daarna op. Jan Blokhuizen, Koen Verwij, prachtige tijd in 10 -half. Jullie winnen de eerste wereldbeker. Uh, maar jullie staan met z'n tweeën op het podium, Koen Verwij, wat, wat gebeurde daar nou? Uh, bij de finish op het laatste rechterstuk... Uh, ja, kwam Sven met zijn scheenbeen tegen mij schaats aan. En, uh, dat gebeurde in mijn bijhaal en dat, uh, ja, dat gaat wel eens ver naar achter, uh. Bij alle schaatsers en uh, als je dan net niet uitkomt met je slag, als je aan het beide aan het versnellen bent, ja dan kan gebeuren. dat gebeuren. Daarna raakte jij even uit balans en zo kwam jij over de finish? Ja, ja, ja. Uh, dat kan gebeuren, zo leg jij het uit. Uh, hij, hij, hij ging meteen naar de kleedkamers toe, Schrok je daarvan? Uh, ja, nou ja, weet je, kijk, uh, als ik hem op een bepaalde manier op een, met mijn schaats is het toch een mes. En uh, als schop je dat in iemand's uh, scheen bent, ja, dan weet je niet hoe het erin komt. Het kan natuurlijk verschrikkelijk pijn doen. En uh, ik denk ook dat dat eventjes het geval was, dat hij er even stok van de pijn. En dat hij gelijk het, af, uh, het ijs afging. Het lijkt, lijkt nu mee te vallen hoor, dus, uh, er is geen bloed aan te pas gekomen. Uh, heeft hij nog wat gezegd na afloop, tegen jou? Uh, uh, nou ja, gewoon uh, gefeliciteerd, goed gedaan. Het ging ook gewoon hartstikke goed. We hebben een uh, hele goede rit ga, uh, gedaan. En uh, ik denk dat uh, dat akkerfietje op het laatst, dat, uh, kan gewoon gebeuren. Hij zei niet, wat maak je me nou? <laughs> nee, want het zijn eigen schuld, ik ook op kop. Dus uh, zo is het in het verkeer ook. Jan Blokhuizen, um, ja, 3.39, een, een barenkoor in Tijalf. Wat zegt dat over, over deze race? Uh, heel veel goede dingen, denk ik. ken ook uh, gewoon het uh, traject wat we nu al gestart zijn, dat het gewoon zijn vrucht afwerpt. Ik zie toch gewoon dat uh, waarvoorheen uh, de teampechoot eigenlijk begon bij de wedstrijden, dat hebben we dat nu uh, uh, na, naar de voorkant gehaald. En in de zomer al uh, over, uh, uh, over bijeengekomen met z'n allen, in, uh, een aantal trainingsmomenten gepakt, trainingswedstrijden. Ja, dat resulteert gewoon in, in veel strakkere races en, uh, en barenkoors. Is dit de beste die jou ooit gereden hebt? Uh, voor mij wel, ja. dat was uh, denk ik, uh, ja, uh, met uh, los van het kleine foutje op de finish, maar dat, ja, goed, dat, dat, uh, dat is eigenlijk niet Is dit gewoon een vlekloze race, denk ik. Dat is gewoon, uh, gewoon top. Ja, dat, dat foutje op de finish heeft geen tijd gekost in ieder geval. Nee, nee zat gewoon, we waren aan het versnellen, zeg maar. En we zaten in een goede fase en het heeft niet echt goed 1 denk ik, nee. 1 um, deze drie moeten het ook in de toekomst gaan doen. Uh, ik denk wel dat we inmiddels uh, zoveel races met z'n drietjes ook gewonnen hebben. Uh, zo is nu deze rit zo, zo stoort te gaan. En ik denk dat als we allemaal uh, in uh, super top vorm zijn. En we hebben vaker nog met elkaar getraind dat dit wel een heel goed trio is. Ja. Ja. Nou ja. Het is rust bij ADO PSV 0-3. Uh, en uh, over een paar minuten beginnen drie andere wedstrijden. Eén daarvan is Ajax-VVV. Ajax een moeilijke tegenstander, want VVV won de laatste twee. Uh, nog verrassingen in de opstellingen van een van beide elftallen Bas Tegeler? Nee, in beide gevallen eigenlijk niet. Hoewel die opstelling van Ajax er totaal anders uitziet dan die van vorige week. Maar dat heeft te maken met blessures en gevallen van ziekte... waar we eigenlijk al van op de hoogte waren. Zo speelt Vermeer niet, want hij is ziek. De schouder van Ryan Babel schoot uit de kom vorige week in Zwolle en hij speelt ook niet. Tobi Allewereld viel in die wedstrijd uit met een bovenbeper die speelt ook niet, maar dat wisten dus allemaal al. Zo zien we Silles in het elftal, Veldman achterin en Schöne op het middenveld en dat is De Jong. Opnieuw de spits in het elftal van Ajax. En bij VVV daar is eigenlijk alles gebleven zoals het stond. Want ja, als je twee keer achter elkaar wint in een fase van de competitie waarin je dat helemaal nog niet had gedaan... Dan is er weinig aanleiding om veel te veranderen. Het is natuurlijk een vrij voorzichtige manier van voetballen. Zo met Cullen als Spits. En met de Choir en Linsen op de vleugels. Het zakt heel erg in. mag je aannemen. Het zal een soort 4-5-1 worden. Maar dat mag je VVV oh. niet kwalijk nemen. Uh, maar zo gaan ze het normaal gesproken wel doen. En ik ben heel benieuwd hoe lang ze stand kunnen houden tegen Ajax. Ja, uh, wij ook. We gaan naar de andere wedstrijden. Uh, een van de andere twee is Heerenveen RKC. Dat zal wel spannend worden, Andy. Want die hebben allebei 13 punten. Ja, alleen staat Herenveen 13e en uh, sorry RKC Waalwijk, 11e. Ja, doelsaldo uh, en zo. Precies, ja. precies. Maar het kan heel spannend worden. Kan, uh, als je uh, niet meetelt dat al 11 uitduels RKC niet heeft gewonnen uh, de laatste drie thuisduels heeft Herenveen uh, op rij gewonnen. Zijn overigens de enige overwinningen dit seizoen van Herenveen. Uh, uh, drie overwinningen, allemaal thuis. En de laatste weken gaat het dus uh, heel redelijk met het team van Marco van Basten. Die een andere keeper heeft vanavond, Brian van der Bussen op doel. Omdat Dortveld geblesseerd is bij de ploeg Komen Nu het veld op over het onderleden van Ed Jansen. Brian van der Bussen was ook de keeper zeven jaar geleden. Uh, toen uh, RGC de laatste uitoverwinning op Heerenveen haalde. Dus ik hoop niet dat dat een, uh, een slecht voorteken is. Uh, ook in de basis natuurlijk Alfred Fim De topscorer met negen doelpunten. En aan de andere kant ook een uh, ja, toch wel opvallende topscorer, Die Fransman Teddy Chevalier. Zeven doelpunten al gescoord dit seizoen. Hij is uh, lekker opdreven. En haal, hij zal het moeten gaan doen met onder andere Noordin Boukari in zijn buurt. En iemand Naja, twee Marokkaanse voetballers die heel aardig kunnen voetballen. Op de achtergrond het bekende Fries volkslied. Dus nu moet ik gaan staan en proberen hey, of, ik de tekst en of ik de tekst mee kan zingen. Want die <laughs> staat heel mooi op de grote schermen. Fries bloed, shock op. En de rest dat, uh, hoor je ooit nog wel eens. Ja, ja. Uh, twee keer per jaar hebben we altijd uh, Nek-Nak uh, en nak -nek. Maar nu is er ook nog Pek-Nak dit seizoen. Uh, en dat is uh, meer dan negen jaar geleden... Nou, dat Friese volkslied mag nou weg, jongens. Het uh, is nu meer dan negen jaar geleden dat we dat gehad hebben. Uh, Pek-Nak, toen won Nak met 2-0. Nu is het, ook al staat Nak 14e, maar met maar 11 punten. en echt degradatieduel, raakt nog me niet mee. Ja, het is zo'n avond, Ronald, waarbij je denkt aan Nak. Kan Nak naar boven gaan kijken. Toch een beetje stiekem. Of moet het misschien bij een nederlaag hier in Zwolle naar beneden blijven loeren. Zwolle acht punten. Nak heeft zoals gezegd 11 En veel blessure gevallen bij Zwolle. Arne slot toch de routinier op de weg terug, maar nog altijd uitgeschakeld met een spierblessure. Gravenbeek. Met een enkel blessure bij de thuisploeg erbij gekomen op de lijst van geblesseerden. Hetzelfde geldt voor Aafjes, de centrumverdediger. En zo vijf positionele wijzigingen bij de thuisploeg. Waarbij uh, op te merken valt, ongeveer, als je niet alle namen wil noemen. Dat van de Berg, de aanvoerder, weer in het hart van de verdediging speelt op de plek van Aafjes. Aftits komt er voorin bij. Pluim speelt nu op het middenveld, vast rechts buiten. Die plek gaat nu naar Benson. Um, kijk je naar NAC, dan valt daar met name op dat Kees Luix er niet bij is. Hij uh, was al een aantal weken niet 100% fit. Hij wordt nu vervangen door Kenny van der Weg, die nog maar weinig heeft meegedaan. Laatst wel in de basis, in de wedstrijd die naar penalties werd gewonnen van HBS, de amateurclub uit Den uh, Haag. Leurling heeft griep, Schalk staat in de spits. Leugers. Zie je we weer een spelen op het middenveld voor seuntjes die niet helemaal fit is. Zit wel op de bank net als Luiks overigens. En het moet maar een keertje gaan gebeuren voor Zwolle dat thuis nog geen wedstrijd is te winnen. En Nak heeft de punten ook hard nodig na die nederlaag van vorige week op eigen veld tegen FC Groningen. Dat met 1-0 het doelpunt van De Leeuw toen in het Radverlegstadion. Beloofd een mooie wedstrijd te worden. In ieder geval een wedstrijd waarbij het dicht bij elkaar ligt. Niet zoals vorige week bij Zwolle dat Ajax eigenlijk al snel wegloopt en niet meer in te halen is. Ondanks de twee doelpunten van Zwolle in de slotfase toen. Scheidsrechter zegt de Kuipers. vroeger staan inmiddels klaar om het publiek te begroeten in een nou, goed gevuld stadion nog in Zwolle. Zeker wel. In Amsterdam zijn ze al verder, denk ik, hè, Bas? Dan begroeten. Nou, nee, ik uh, ben nog steeds handen aan het schudden. <laughs> bal is in de winst. Ja, bijna ja. wel. Nou ja, het zit is, het is lang niet vol, hoor, trouwens. Dat zijn van die wedstrijden dat we na afloop horen dat het uitverkocht was. En dat betekent dat mensen hun kaartje wel gekocht hebben, maar no shows vanavond veel. Terwijl op de achtergrond het fluitje klinkt van de heer Guze Buyuk, De scheidsrechter van vanavond een VVV heeft afgetrapt. En de wedstrijd in de arena dus in gang is gezet. De eerste diepe bal bijna wordt onderschept. Door Palsen. Dat doet Scheunen vervolgens wel. Maar die levert hem dan zomaar weer in bij Kullen. En dan kan VVV naar voren toe. En komt er een wippertje in de richting van Maguire. Dat heeft de Ajax-verdediging net op tijd in de gaten. En dan komt er zelfs een hakje van de verdedigers. En een persoon van Mooslander om echt uit te verdedigen. En dan moet Fischer, die dus opnieuw links buiten staat. ermee aan de slag. De man natuurlijk van de wedstrijd eigenlijk vorige week in Zwolle. Met zijn eerste in de eredivisie. Twee goals en een assist. Daar kun je dan mee thuiskomen. En uh, hij beviel, want het is een uh, aardig jochie bovendien maar hij kon goed voetballen. Dat liet hij zien. bal zit voor Veldman. Linke bal die hij eigenlijk een beetje achter steekt. In de middencirkel. Bijna zit VVV daartussen. Maar Kuller komt net een stapje te zo, Zoals de eerste minuut van deze wedstrijd bijna is volgespeeld heeft Ajax het bal beziet, En is het nog doelpuntloos in de arena bij Ajax VVV. Doelpuntloos is het ook in de tweede helft bij ADO PSV. Maar alle goals vielen voor rust tot nu toe. Frank Wielheid. Ja, we zijn ook nog maar net begonnen na de rust. Hoewel we toen voor PSV op deze fase al uh, twee kansen hadden gehad. Nee, één kans hadden gehad. We zijn één minuutje bezig namelijk. En in de eerste helft hadden we toen de kans van Wijnaldum uh, al gezien. Drie goals inderdaad en uh, voor PSV dus bijzonder overtuigend uh, voor de rust. En dat heeft uh, ertoe geleid dat Ado één wissel heeft toegepast sinds uh, de rust. Sherry is raf van duinen uh, voor hem in de plaats gekomen in het punt van de aanval bij Ado. Maar uh, daar zat hem niet zozeer het probleem. Want daar was nauwelijks de bal te vinden bij uh, ADO. Het probleem zat hem uh, op het middenveld en achterin. Daar waar uh, PSV niet opgevangen kon worden. En waar het nu wel moet gebeuren, zei het in balbezit. Uh, door uh, Malone. Malone leidt aan balverlies. En kan Mertens uh, overnemen. De bal neerleggen. Randje strafschopgebied gebied. Wij nalden die daar uh, bij lange na niet bij kan. En PSV tot nu toe dus uitstekend. En uh, vooral balbezit in de tweede helft tot nu toe voor Adel Den Haag. Die 3-0 voorsprong voor PSV op het bord. Laten we hopen dat Andy uitgezongen is en dat er gevoetbald wordt in Heerenveen. Ja hoor, want uh, als ik nu nog zou zingen dan zou iedereen al naar huis zijn. Zit hij toch vol? Zo 25.000 mensen in de stadion 0-0 de stand. We hebben twee minuten gespeeld. De eerste mogelijkheid was voor RKC Waalwijk. Dat eigenlijk uh, redelijk aanvallend meteen begon met een uh, goede aanval. Leverde een vrije trap op op het punt van strafschopgebied Werd even breed gelegd en uh, Jeff Stans kon de bal uh, wel op het doel schieten, maar in de armen van Brian van der Busse. Nu is Herenveen uh, in de aanval via de linkerkant. Dus Kijken wat dit gaat opleveren. Als uh, Gouwerleeuw ingeschoven is en de bal probeert naar voren mee te geven. Dat lukt niet. Uh, Djuric gaat uh, onderuit en dan is het uitverdediging van RKC Waalwijk. Maar dat is niet goed. Dat is zelfs heel slecht. De bal wordt overgenomen door uh, Djuric. De bal breed is het uh, uh, aan de linkerkant uh, via, wie was dat, Kums. Dat de bal helemaal naar de linkerkant naar Van La Parra gaat. Van La Parra met de voorzet richting penalty stip. Maar de bal wordt uh, weggekort door Najja. Maar weer opgevangen door Heerenveen. Een uh, redelijk open wedstrijd in die eerste drie minuten. Voor zover je daarvan kunt spreken na zo'n korte periode. Maar in ieder geval twee aanvallende ploegen. Het staat wel nog altijd 0-0. Pek Zwolle tegen nog niet meer 1 minuut 40, oud 0-0 stand hier in Zwolle. Dat tot nu toe ook het meeste de bal heeft tegen NAC. En er werd rekening gehouden bij de ploeg van Art Langele. Zwolle met een stormachtig begin. Dat zie ik er nog niet helemaal vanaf. Vorige week tegen Ajax lukte dat absoluut niet. En liep Ajax al snel weg in de beginfase. Toen was het geen wedstrijd meer tegen de ploeg uit Amsterdam. Zwolle met Lachman. Aan de rechterkant is het Van Polen. De verdediger steekt hier de middenlijn over of niet? Nee, Joey van den Berg... Vorige week met een fout uh, belangrijk. Afdiets nu naar de lange bal in het strafsopgebied De lange bal van Van der Berg niet goed aangepakt in eerste instantie. Wel de aanname bij Afdiets op de borst. Maar vervolgens is hij de bal kwijt en is ook de dreiging van Zwolle weg. Björn Kuipers ziet een overtreding ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Waar uh, Nak een uh, vrije trap mag uh, gaan nemen. De bal wordt daar uh, aangegeven door Pluim. En is genomen door de rover naar Botteguin. Die veel wedstrijden speelde voor deze club. In totaal 140 centrumverdediger breed daar van de weg. En zo nak voor het eerst wat langer in balbezit. Nog wel diep op de eigen helft. Bal gaat zelfs terug tot bij doelman Terauwelaar. Drie minuten oud bijna deze wedstrijd. Pek tegen Nac Breda 0-0. De Arena Ajax-VVV Bas tegen de... Voorzet van Rijn is helemaal niet zo gek. Wordt door Seip weggewerkt en dan krijgt Schöne wel of niet een beuk. En kan hij niet schieten. Scheidt zich de keuze bij spreidt spreidt de arm en zegt niks aan de hand. 0-0 stand bij Ajax-VVV. En het eerste gevaarlijke moment daar. Als VVV de bal opruimt komt hij eigenlijk meteen weer terug. Bijna op die reden alsnog Schöne. Die event gekrabbeld was uiteraard weer toen hij geen strafschop kreeg. Maar nu als de bal doorschikt ligt hij in de handen van Maanpa. Eerste dreigende moment daar. Het eerste dreigende moment van de wedstrijd gebeurde twee minuten geleden aan de andere kant. Een slimme bal vanaf het middenveld in de loop meegegeven aan Van Haren. Die hem eigenlijk in de aanname net een tikje te ver voor zich uitspeelde. En daardoor in de handen kwam van Sillens uiteindelijk de bal. De twee botsten nog met elkaar, Van Haren en Sillensen. Hij werd de keeper een van het hoofd geraakt zelfs. Door de buitenling van de middenvelder van VVV. Maar dat ging allemaal wel weer. Eh, dat is voor Ajax maar goed ook. Want Vermeer ziek zoals gezegd. En Sillensen in het doel. Dat betekent dat als die niet verder zou kunnen dat Mickey van der Hart ...in het doel van Ajax plaats moet gaan nemen. Maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Vijf minuten op de klok. 0-0 in Amsterdam. Heerenveen sterker in, uh, in Heerenveen, Andy? Uh, ja, ietsje. Zet de boel goed vast. Nu is het wel het opbouwen achteruit bij RKC Waalwijk met Drost, ex-Heerenveen. En dan gaat de bal weer naar het midden. Maar men komt er niet uit bij RKC Waalwijk. Rare actie zojuist gezien van keeper Jeroen Zoet. Die een moeilijke bal naar zich toe gespeeld kreeg. Notabene van een ploeggenoot. En bijna de bal verspeelde. Maar zover was het niet. Drost heeft weer de bal voor RKC Waalwijk. En samen met zijn broertje, zijn tweelingbroer. Ooit begonnen bij Heerenveen. Maar allebei uitgevlogen over andere velden. En deze Rico Drost dus uitgekomen bij RKC Waalwijk. Maar de bal gaat niet naar voren. Nu weer bij Martijn. Tina, bezig aan zijn honderdste wedstrijd in betaalde voetbal. Kijkt naar voren. Is er iemand vrij? Ja, Stans. Stans draait zich vrij... En kan de bal dan opzij geven en gaat de bal naar voren. Dat is eigenlijk een goede bal. Naar, of naar voren gaand uh, is het uh, nog altijd Art van Peppen die de bal heeft. Die hem goed doorspeelt. Moet de bal voor het doel komen. Komt de bal voor het doel. Doelpunt. Ja hoor. Jozefzoon. Goeie lange aanval van RKC Waalwijk. Bal komt via de linkerkant. Eerst via Art van Peppen bij Robert Braber. Die geeft hem uitstekend voor. En dan kan de bal zomaar door Florian Jozefzoon worden binnengetikt. Het staat 1-0 voor RKC Waalwijk. Er nog niet meer in zwolle. 0-0, schot over. Nakbreda van een meter of 18-20 geschoten door Goedelje in de middenvelder. 0-0 stand na 5,5 minuten. Er gaat een nadige actie aan vooraf van Alex Schalk die aan de rechterkant van het veld in balbezit komt. In 2-2 aangaat met Verbeek. De bal terugkrijgt bij de penalty-stip en dan net niet kan uithalen. De tweede keer al. Dat nak met zo'n 1-2 op de rand van het strafschopgebied gevaarlijk is. Nu is het bal bezit voor Lachman. Keeperstrap is genomen door Boer. Bal breed gespeeld nog op de Zwolle helft wat naar links. Waar het aanvoerder is, uh, dat is... Uh... Joey van den Berg, de Berg, maar weer eens een lange bal. Komt er behoorlijk in de buurt van Benson terecht. En Terrawolaar goed zijn doel uit op de rand van zijn penaltygebied. Pakt de bal af voordat Fred Benson, de oude RKC er echt gevaarlijk kan worden. Wel een goede loopactie. En die lange ballen van Joey van den Berg zijn tot nu toe behoorlijk succesvol. Want we zagen hem al eerder met een paas richting Aftitsch. Inmiddels op de klok zes minuten nog altijd. Geen doelpunten bij Zwollenak. Bas Stichler had het net over één kansje voor je VVV. Zijn er al meer geweest, Bas? Niet voor VVV, voor Ajax. Nou ja, eigenlijk eentje zo even. Toen een aardige combinatie Boerrichter dacht ogenoog met Nicky Maanpaat te staan. Maar er zat nog net een voetje tussen van Seip. Dat leverde Ajax een hoekschop op die inmiddels genomen is zonder enig gevolg. Seip maakte daarmee met die onderschepping zijn eigen fout in feite goed. Want Boerrichter zou buitenspel hebben gestaan. Als hij net als de rest van de verdedigers van VVV een stapje zou hebben gedaan. Maar hij stond even te pitten. En dat we dus bijna een kans op. Maanpaat trapt. 0-0 stand in de arena na 8 minuten bij Ajax VVV. in de lucht in. Maar of Palsen ook weer naar de grond komt, horen we straks. Want we gaan eerst eens kijken wat er gebeurt in Den Haag. Nou, daar scoort PSV. De 4-0. Het gaat echt zo ongelooflijk gemakkelijk. Nu Beugelsdijk. Want die staat te doen achterin. Hij heeft de bal. En hij schuift hem zo in de voeten bij Mertens. En dan staat PSV ineens 1 tegen 1 achterin bij ADO. En dan Mertens die in de breedte, omdat Beugelsdijk ook nog eens naar binnen komt kruipen... in de breedte gewoon Wijnaldum kan aanspelen. Die twijfelt niet, tikt de bal in één keer door achter Coutinho... Dat betekent 4-0 voor PSV. Het ging stal zo gemakkelijk. En eigenlijk na rust gaat PSV gewoon door met waar het mee bezig was. Zeer overtuigend voetballen. Alles één keer raken. Goed aannemen, goed inpassen en makkelijk goals maken. Kortom, 53 minuten onderweg. En PSV staat in Den Haag met 4-0 voor tegen Ado. We gaan weer naar Bas. Pauze komt nu weer op de grond. Dat is toch wel handig, zo'n pauzeknop. 0-0 stand. Wel gek genoeg ineens een minuut weg. Na 9 minuten die stand met balbezit nu voor Schöne. Die de bal inlevert in de middencirkel bij Paulsen. Daar is hij dus weer. En dan gaat de bal naar Boerrichter. Die kaatst hem eigenlijk terug richting de middenlijn. Het gebeurt echt allemaal op één helft. Behalve dus dat ene uitbraakje van VVV in het begin van de wedstrijd. Die ene helft is logischerwijs de helft van VVV. Dat had u zelf al wel ingevuld, denk ik. En dan gaat Paulsen de bal in de richting van het strafhoekbied trappen. Dan moet Siem de Jong de lucht in. Die kop door. Daar wil Erik ze wel naar de bal. Daar wil Boerrichter wel naar de bal. Maar omdat ze meer naar elkaar kijken dan naar de bal, gebeurt het eigenlijk allebei niet. Dus het uitverdedigen van VVV, ook niet je dat Trouwens, van de middenlijn. Is die bal weer bezit voor Ajax via Fischer. Die zich nu in de as van het veld ophoudt en probeert een combinatie op te zetten met Siem de Jong. Dat mislukt. Eriksen zet zijn tegenstander onder druk, dat is van Haren. Maar omdat er een overtreding wordt gemaakt, heeft schrijdsrecht de Keusze die er dichtbij stond, een vrij schot gegeven aan VVV. 0-0 na een minuut of 10 in Amsterdam. RKC staat voor in Heerenveen. En die? Ja, dat toch eigenlijk wel. Met 1-0 doelpunt uh, Jozefsoon. Dat was een uh, goede actie, maar eigenlijk had meteen daarna Heerenveen moeten scoren met Maracek. Die ging alleen uh, richting de keeper. Keeper Jeroen Zoet. Maar die kon de bal tegenhouden. Nu gaat de bal, terwijl het heel stil is, in het Abelense stadion weer naar voren voor RKC Waalwijk. Maar van de bus heeft de bal snel gepakt en meegegeven aan Chris Koem. Koem houdt de bal heel even bij zich en zoekt dan naar een vrije man. Wordt gevonden met zomer en dan gaat de bal naar de rechterkant. En moet via de ridder de aanval worden opgezet naar Maracek. Maracek terug naar de ridder. Een lange breipartij gaat de bal dan via... Kums, uh, Kums naar, uh, de, naar Zomer. Zomer weer terug naar Kums. En zo uh, duurt het heel lang voordat de bal naar voren gaat. Maar daar is de aanvallende rechter uh, rechtsback die uh, meegaat pelen van aanholt. Probeert er 1-2. Dat lukt. Gaat de bal voor het doel komen. Kan gekopt worden. Die had erin gemoeten. Die had er echt in gemoeten. Maar de bal gaat over het doel. Ik denk dat het Finn Bogerson is die uh, de bal eigenlijk voor het in... Koppen in knikken heeft. Maar hij uh, mist het doel. En dat is jammer voor Herenveen. Na 11 minuten nog altijd 1-0 voor RKC. Pektegenak, Ragnar. Daar is Verbeek. Verbeek kan gaan scoren denk ik voor Nac Breda. Maar een uitstekende redding na bijna 10 minuten van Diederik Boer. Daar laat uh, Zwolle zich toch bijna pakken. De jagende Alex Schalk is Lachman de baas. Zo'n beetje op de rand van het strafschopgebied. Zwolle wil het allemaal voetballend doen bij deze 0-0 stand. Maar moet het niet in een te traag tempo doen daar achterin. Wat Schalk heeft wat te bewijzen. Terwijl we wachten op de hoekschop van Nak Breda, die zometeen zal komen van buis tweede corner voor Nak. Tegen eentje van Zwolle, maar Schalk kreeg het vertrouwen nog niet van Adrie Bogers. En die jaagt wel door. Daar is die bal. Daar is de doelman van Zwolle, wordt aangevallen in zijn 5 meter gebied. Diederik Boer was zojuist belangrijk, nu trouwens ook weer. Want hij volkomt de 0-1. Het is 0-0 hier bij Pek. -Nak. Het is ook nog 0-0 bij Ajax VVV. Het is 0-1 bij Heerdeveen RKC. En bij ADO PSV is het 0-4. En de late wedstrijd is straks Groningen tegen AZ. En u krijgt ook nog basketbal in het volgende uur van NOS Langs de Lijn na het NOS Chanaal van 8 uur tot zo. NOS Langs de Lijn op 1. Morgenmiddag opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. De gast is Glossy hoofdredactrice Jildoe van der Bijl. Over de honderdste editie van de Linda. Ik wil eigenlijk dat we elke maand een cadeautje bij die lees op de deurmat bezorgen. Ook de gast, Top Dex Elmond. Als ik op mijn rug lig of zo, ben ik even aan het nadenken van hoe kan ik hem op de pak krijgen. Verder alles over het beroep van muzieksamensteller en een blik op tv-natuur in kassie kijken. Veel van de vogels die hier landen, hebben drie dagen continu gevlogen. De Perstribune, morgen om kwart over twaalf.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 100, 5 cent per minuut. De Ouderen Ombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Beleef Overijssel in de winter. Dickens Festijn in Deventer. Kerst in Oudkampen. En IJsbeeldenfestival Zwolle. Ga nu naar winterinoverijssel.nl Partnertest vraag 86. Vindt u deze test zinvol? Ja, ga verder met vraag 87. Nee, ik bepaal liever zelf met wie ik contact leg. Waarom moeilijk doen?